De politie van Den Haag heeft vijf mensen opgepakt voor de gewelddadige verstoring van een bijeenkomst van actiegroep Kick-Out Zwarte Piet. Volgens de politie hebben ze ramen ingegooid van het pand waar de bijeenkomst was en ook werden enkele auto's vernield. De vijf arrestanten zijn tussen de 13 en 37 jaar en komen uit Den Haag en uit Den Andel in Noord-Groningen. Het CDA is uit het provinciebestuur van Brabant gestapt vanwege de stikstofcrisis. De partij is het niet meer eens met het coalitieprogramma. En daarom vinden de twee CDA-gedeputeerden dat ze hun werk niet meer kunnen doen. De Belastingdienst stopt met het terugvorderen van toeslagen van zeker 8500 mensen. Ze zouden die toeslagen onterecht hebben gekregen, maar staatssecretaris Snel wil eerst nog goed onderzoeken of dat wel waar is. En in Amsterdam is gisteren een kledingwinkel geplunderd, net als donderdag. Volgens stadszender AT5 bestormde een groep van zo'n 15 jongeren een filiaal van Lacoste in het centrum. Ze grepen in korte tijd zoveel mogelijk spullen. De politie heeft twee verdachten opgepakt. Donderdag werd een sportwinkel in Amsterdam-Zuidoost geplunderd. Of er een verband is tussen de plunderingen... kan de politie nog niet zeggen. Het weer, enkele buien en in het oosten en noordoosten plaatselijk mist. Vanmiddag meer zon, vooral in het zuiden. Het wordt dan ongeveer 9 graden. Wow. Morgen droog, zonnig en een graad of 8. Dit was het NOS Journaal.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 Dames en heren, toe toebak -toe -toe -toe leeft. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Start your Verdorie, zitten die gasten van Toebak Leeft en nou alweer. Ja, het is toch prachtig jongens. Dit Alles komt samen op dit moment. Echt geweldig. Nou, ik vind dat uh, geen goede zaak. Ja, ik vind die moet je strenger in de gaten houden. It's disgusting. It's a pity they haven't got something else to do. Nee, klopt. We hebben niks anders te doen. We willen heel graag gewoon hier zitten en iets moois ervan maken. Dit is dit voor kutzooi? Nou, uh, hou je even een beetje in. Hoor. Het programma is nog maar net uh, begonnen. Jawel, welkom Toebak Leeft op deze saaie, regenachtige zaterdagmorgen. Ja, het is niet echt heel prettig weer. Ja, maar, maar... het is warm in de studio, hè? Het is warm. warm. Is het kuin, koud, En wij binnen? Zorgen... Ja, wij zorgen gewoon dat hij gewoon lekker binnen blijft. Met die juiste geluidseffecten. Blijf maar binnen, hoor. Echt. Dus het is buiten. Oh, zo geur. Ik zou het niet doen. Ik hoor dat de accu weer helemaal opgeladen is. Ja, de accu... Ja, nou, ik weet dat je toch. Oh, de accu van de laptop, bedoel ja. je? Ja, die is helemaal weer opgeladen hoor. Dus ik kan... we gaan helemaal los vandaag. Ik kan weer allerlei soorten geluidseffecten hier in uh, de etering slingen. Uh, en... Goedemorgen. Vandaag zijn we helemaal weer compleet. Ja, ja, ja, Ik had vandaag inderdaad niks anders te doen. Dat, nee, dat klopt. Je ja. nou, kan het bijna niet maken om weg te blijven. Niet? Drie keer omgedraaid nee, in het bed en nog een keer. Nou, dan ga ik er wel uit. Nou, er ja. zou we wel een soort teken zijn dat je hier naartoe moet. Ja, precies. Ja. Ja. Ja. Ja, nou. Ik dacht, nou, ik slaap lekker uit, maar nee, het lukte niet gewoon. Nee, het lukte niet. Ik goed. had het ook, hoor, inderdaad. Nog... Had jij ook zo'n moment van... Uh... Ja, ik, kwart voor zeven was ik uh, Mo even we binnen, Moeten we binnenkort... Ik was vroeg. Ja, ik was uh, voor je was de reclame hier. Voor de reclame? Ja, ja. dat is echt, ja. Het is echt bizar. We zitten zo vast in de structuur dat je gewoon weet van... Nou, bij die pingel komt ze binnen... <laughs> En Mark is altijd iets, iets eerder. Of okay, hij komt niet, dat weet nou, je wel. Nee, nou, ik ben het altijd... altijd een beetje spannend. Ja, dat... ja en ik ben altijd uh, 20 minuten over zeven... Uh, ben ik hier al in de studio uitgegeven. Allemaal zo'n vaste nou, patronen. Ja, en dat was vanochtend dus ook niet zo. Dus nee. de, het patroon is een beetje doorbroken vandaag. Nee, bij de Koentunnel was er iets, iets vaags. Hoe laag uh, was je hier dan? Nee, Ik was hier twintig uh, voor in plaats van twintig uh, oh, over zeven. Dus 20 voor achter, hè? Maar goed, ja, er was er een vrachtwagen voor me en die, daar ging een licht op knippen. Ik denk, wat gaat hij nou doen? En toen kwam er een soort belettering tevoorschijn met een grote pijl. Naar rechts, naar rechts. En toen ging gingen alle alles oh, stopt op oh, rood. Er zaten dus geen uh, immigranten in? Nee, nee die, dat de, dacht ik ook nog. Er de licht op. aan en dan gaat de deur open. Dan komen ze er allemaal uit. Ja, nee nou ja, goed. Nee, dat is niet, niet gebeurd. Er was waarschijnlijk iets... Uh, misschien vastgelopen of zo. Ja, dat is nou. de verkeerde kant op, hè? Ja. Nou goed. Het, is, uh, het is het is leeft. Fijn dat toestel op aanstaan. Afgelopen week hebben we weer uh, hopen tot ons genomen. Het is natuurlijk altijd veel moeilijk om dingen uh, terug te halen. Is er iets wat jullie zo bijblijft? Um, nee, nee. nee. Nee. Niks. Uh, ja, niks. Niks. Niks. Ja. Oh, saai allemaal. Ja. Dat. En Jolande? Uh, Ook allemaal leeg. Ik zie het aan het gezicht. Nou, dan draai ik weer een stukje muziek. Geeft allemaal niet. Zegt onder andere wat nieuwe muziek en even wat oude muziek uit de duo Circa Waves. Oh, lekkere fijne muziek, Time Won't Change Me. Daar we het net over, als oh, het Change me now, change me now Sommige dingen blijven hetzelfde. En zo is Toepak leeg zo'n voorbeeld ervan. Time won't change me now, Circle waves. En ze komen uit het bekende plaatsje Liverpool. En Liverpool. Wat kwam wat, wat daar vroeger ook altijd oh, weer vandaan uit Liverpool? Oh, what the fuck, ja. Natuurlijk, die gasten. Met het mantelpakje ja. nee, aan. Wie waren ik heb dat ook alweer? Weer? Ja, wie waren dat nou? Straks daar meer over, want er is in de geschiedenis iets gebeurd. op deze, deze, de, deze dag, eh, dat had te maken met die. Uh, ja, met deze band. maar nou goed, verder, Circo Waves zijn nou, afgelopen oktober, 21 oktober, hebben ze gespeeld in de, de Melkweg, zie ik hier toevallig. Dus dat, uh, dat heb ik gemist. Wat? The Beatles? Nee, ja, sorry, gaat te snel. Nee, <laughs> nee, Circo Waves hebben in, uh, in uh, de Melkweg opgetraden in, uh, in uh, Amsterdam. Goed, ik zie nog een andere grote hit die ze hadden, was uh, T-Shirt Weather. Dat was ook uh, zo'n uh, leuke plaat van ze. Oh, ja. Dames Voor de, de wet T-Shirt verkiezing. Nou zeg... Dat vind ik echt een seksistische opmerking. Oh, jij bent een vrouw, dan mag dan... Ja, dat ik mag, mag het zeggen. Jij mag het wel zeggen. Ja, als wij dat zouden zeggen, dan is dat echt uh, wel vrouwenvriendelijk. Maar uh, als vrouw dat zelf zegt... Net als uh, donkere mensen die mogen wel het n-woord gebruiken... maar wij blanken mogen dat niet, toch? Nee. nee. Nee, wij mogen niet zeggen dat... Nou, ik ga het ook niet zeggen. Nee. Nou, ik geef het woord aan Marcus. Die is ja. echt zo lang niet de radio geweest. Die is echt nu aan de beurt gewoon. Ja, ik ja. ben aan de beurt. Nou, waar, waar ik de laatste tijd wel een beetje... Uh, uh, wat ik wel interessant vond... is de hele za de zaak, de hele, het hele gedoe rondom X's for All. Oh. Uh, ik weet niet of je dat gevolgd hebt. Nou, hey. uh, X's for All is van KPN. Uh, en uh, KPN heeft besloten om als uh, nevenbedrijven... zeg maar, allemaal onder te brengen onder KPN... En dat vond X-Scroll niet zo fijn. X-Scroll is uh, voor de mensen die het niet weten. Dat ja, is de allereerste, toch? Nou, nou is niet de allereerste, maar wel op het moment echt wel de, de, ja, de meest geroemde uh, um, internetprovider. Uh, alle problemen die uh, de meeste internetproviders hebben met slechte klantenservice. Uh, uh, hoe heet het? Een uh, internetsnelheid die niet beloofd wordt. Dat soort dingen allemaal. Dat, dat, dat, dat, dat hebben zij niet. Zij de zijn, de juist, zegt, uh, zijn de top of de beeld, toch? Ja, met en uh, je betaalt er wel, <laughs> wel voor, maar <laughs> ja. als je goed internet wil hebben, zijn ze wel. En zeker met glasvezel zijn ze echt wel gewoon de beste uh, provider. Yeah. Uh, maar ja, nu wordt dat dus gewoon KPN. Yeah. En daar zijn heel veel mensen niet blij mee, waaronder ook het, uh, uh, het bedrijf zelf, het team. Dus meer, uh, de, ze hebben allemaal al een krachtige bundel tegen. Uh, nou, dit bedrijf. in eerste instantie wilden ze dus uh, wilde de ondernemersraad ervoor zorgen dat uh, uh, de dat uh, fusie niet doorging. Nee. Uh, dat is niet gelukt. Dus nu heeft uh, een groot deel van het uh, bedrijf heeft een crowdfundingactie uh, uh, opgezet. Uh, en ze moesten 1,25 miljoen euro ophalen om uh, hun eigen internetprovider te starten. En uh, inmiddels hebben ze al 2,5 miljoen euro uh, binnengehaald. Okay. Dus uh, ja, er komt een vervanging van x het heet nu nog, uh, uh, heeft de, de werknaam Nieuwe Access for All. Ja. Maar dat, uh, dat gaat uh, hopelijk veranderen. Ja, oké. Okay. Um, ja, het is wel voor, voor de, een beetje de high society, Access for Het is dus niet dat je denkt dat iedereen het zomaar gebruikt. Nou, veel veel ICT'ers en dergelijke, die, uh, die gebruiken toch wel Access for All. Omdat, uh, ja, die zijn natuurlijk afhankelijk van goed internetverkeer. Uh, ja. okay. En dan is het ook wel fijn als het fout gaat, dat, dat je ook geholpen wordt. En niet, ja, uh, oké, okay. nou. Dus dat, dat kan ik nog verder uit doorgaan van hoe smet het, hoe are we? Hoe are wij? Ja, hoe wij, die koppeling ja, is. Ja, maar hoe are we? Dat staat hier wel los dan want ja? hoe, de discussie over hoe are wij? Um, het gaat over het 5G-netwerk. Yeah. En dit gaat over het glasvezelnetwerk. Oké, oh, okay. dus zijn okay. echt twee loppen. Hebben zij wat er aangetrokken? Ja. Nou, een stukje techniek zo weer even voor de kiezers. Ja. We kijken even, ben je op zoek naar een nieuwe elektrische fiets of zo? Nou, ja, zeker. Ja. Daar is scholier in een... Enschede kwam, uh, was dat uh, op de zesde? Dat was donderdagochtend. Met een dus grote schrik vrij. Want zijn grote elektrische gazelle -fiets, die vloog in de fik. Oh. Hij fietst dus gewoon op het bijvak, Dat is een buurt. Toen dus ja. zijn een elektrische fietsvlam vatten. De jongen wist de fiets snel van zich af te gooien. Hij bleef ongedeerd. De brandweer kwam ter plaatse om de brand te blussen. En de fiets kan als verloren worden beschouwd. Het is toch wel bijzonder. Ja. Het, gewoon uh, dat je elektrische fiets dat in de fik vliegt. Ik, ik, zie hem wel, ik zie hem zo voorbij gaan op de fiets. Zeggen, maar je denkt, hé, hey, hij staat helemaal in de brand. Zo echt een vlammen erachteraan. Ja. Het is wel stoer om te zien, denk ik. Ja, mooie ja. foto ook. Ja, je denkt er dus zelf van, hé... Uh, ja. hey. Met, ja uh, nou, vooral als hij gewoon doorfiets maar ja. ik ben nog wel verbaasd dat scholieren dan al op elektrische fietsen naar school gaan. Ja, dat, ik ja, moet ja, ook steeds aan winnen. Ook gewoon. Ja, ik moet wel eerlijk zeggen: als, ja. je, als je echt uh, um, 20 of 30 kilometer moet fietsen. Om, uh, sommige mensen moeten dat om naar school te gaan. Ja, ja is, uh, kunnen ze de bus nemen of een elektrische fiets? Nou, ben ik toch wel voorstander. Maar, wat, ik, maar zeker in de krimp gedeeltes van ons land, zoals in Groningen en zo, dan heb je ja. nog maar één school in een heel groot gebied. Ja, precies. En dan moet je maar hopen dat dan zijn er misschien wel bussen tijdens de school Maar dan, ik, ik, het, het ziet zo, zo, zo makkelijk, weet je Die Jonge luid op zo'n elektrische fiets. Je kan je veel beter eigenlijk een scooter nemen waar je dan ja. mee mee kan. Ja, maar dan, uh, dan moet je weer een scooter rijden. Voor de oh, elektrische ja. fiets. Ja. Kan je er gewoon op maar zitten. Maar ja. het, en ik ben wel. Kijk, ik ben een tegenstander van iedereen die gewoon kan fietsen. Een kleine stukje moet fietsen. En dan maar een elektrische fiets kan. Ja. Want dat is zo makkelijk. Ja, ja. Ga dan gewoon inderdaad in een, uh, met een scooter. Ja. Uh, want dit is gewoon, dit slaat nergens op. Nee. Maar als jij echt lange stukken moet fietsen. En je vervangt dat door een elektrische fiets. Uh, omdat je anders die afstand niet, uh, niet over, kan overbruggen. Ja. Ja, zolang de elektrische fiets een, een vervanging is van een scooter, is het een. Uh... Maar, maar het gaat er gewoon voor het gevoel nog steeds niet in. Ja. ja het is gewoon, dat is gewoon heel raar. Dat heb ik bij mezelf. Dan denk ik ja, nee. nou, vind je het beter dat er mensen op een scooter zitten. Nee, ook niet. Maar het, het ziet gewoon net zo van: ga echt fietsen. Dat heb ik altijd. Dan kom komt weer zo. Dus. Ja. Ja, ga echt fietsen, man. Dan denk ik, wel, ik denk, oh nee, hij kan natuurlijk ook van heel ver komen. En dan denk ik, oh ja, dan herstel ik mezelf weer. Komt ik weer kan... zo'n lekkere fiets? Ga echt fietsen. Het zit ja, maar aan. als je dan bepaalde leeftijd hebt, oudere mensen op zo'n fiets. Ja, waarom... ja leven is gevaarlijk. <laughs> ja, dat, dat moet, dus toch dat moet over... echt verboden worden. Dat is worden. toch helemaal een ander hoofdstuk? Ja, Waarvoor waar die... die haast, zeg ik dan? Waarom die haast? Ja. Ja. Je hoeft toch nergens naartoe. Je hoeft nergens ertoe. Nee, nee, nee. En, en ze gaan nog steeds niet zo hard dat ik er niet voorbij moet. Maar... Ik heb wel moeite om er voorbij te komen, He? want ze fietsen wel net zo... Ik ga er helemaal op stuk, gewoon. ik wil ze gewoon voorbij halen. Ik wil ze gewoon inhalen, ik ga er helemaal op stuk. Nou goed, even belangrijke problemen hier aan deze kant van de radio. Het is vandaag 9 november, ja, maandag is het weer zover. 11 november. We hebben wat snoep in, uh, in een huis halen. De shirt universe.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 ik nou nooit draaien. Wat echt helpt tegen beginnende keelpijn is luisteren naar Toebak Leeft. How, How will it feel when it's time to move on Mother says kneel and pray When it gets hard I will roll those sleeves Life can be so unkind I will be found On the edge of the world Where there'll be no one Solid ground I don't belong I'm on my knees today When it gets dark, I won't know Ja, solid ground. Ja. Stabiele grond. Ja, maar zit het... Zit het... deze vast? Zit er een nog niet? Gelukkig hebben we de vraag natuurlijk. Dan kan het wel stevig zijn. Als het begin dit... doet mij ergens aan denken. Ja, het begin, hè. Dit... Ik kan er niet... Ik, ik weet wel... Ja. Het doet ook een beetje aan denken aan Muller. Die maakt ook heel veel van die achtergrondmuziek. Dat hoor je heel vaak in series voorbij komen. Dit is echt zo mooi, dit. Het begint van de step doet denken aan Nina Simone. Dat zei ik ah, hier, dit, ook al. Dit kun je gewoon loopen en kun je gewoon een half uur naar luisteren. Ja. Dat is een muziekje voor ons? Ja. Van. Ja. Echt, dan kan je wel in slaap komen. Met do. Nou, die ga ik dat zetten. Even plakken en knippen. En dan gewoon nou. elke keer opnieuw. Uh... Maar nu geven zo. Nou, nog even rusten. Rustig. Zou rustig worden. wakker worden zo. Ja, heerlijk. Nou, maar ik kom helemaal zeg maar, met frustraties van de elektrische fietsseipel oh, ja. gewoon weg. Ik was hem bijna vergeten. Begeerde weer oh. over. Nou, lekker dan. Ja. Oh. Nou, ik heb een uh, berichtje. is ook wel bijzonder. Ja? Dat de Berlijnse autoriteiten hebben acteurs verboden. Ja. om als Amerikaanse soldaten te poseren... bij de voormalige controlepost. Checkpoint Charlie. Het is natuurlijk vandaag heel. Uh, uh, ...toepasselijk, want uh, het is vandaag exact 30 jaar geleden... Ja. ...maar het onderzoek is gebleken dus dat de soldaten toeristen uitbuiten... ...door geld te vragen om met hen op de foto te gaan. En uh, de afgelopen maandag is de vergunning ingetrokken... ...en het was dus een artiestengroep uh, genaamd Dance Factory. En, uh, maar al bijna 20 jaar staan er bij dat checkpoint... Uh, ...dagelijks Amerikaanse soldaten te poseren met toeristen. En uh, ze hadden dus eigenlijk uh, een paar undercover uh, mensen, toeristen, langs laten gaan... Mystery guest noem je ja, dat, hè? Mystery ja. guest, ja. En het is dus wel gebleken dat die uh, mensen gedwongen werden te betalen... voor een foto of souvenir. En als ze weigerden te betalen, werden ze zelfs uitgescholden. Ja, maar het, wat we hoorden bij de act, weet je, bij de muur ging het niet zo makkelijk bij die nee. uh, checkpoint. Dus dat is gewoon net zoals het vroeger ging. Dat was ze afgezet, een paar neergeschoten, wat zo ging het gewoon. Zo doen? ging het vroeger gewoon, ja. echt, wat? Uh, Waterboring hadden ze het, geloof ik nog eens echt niet, maar ze deden wel hele nare dingen gewoon. Ja, het iets met kiezen ja, en boren en zo. Was het, het Kubolski of, of zo? Ze of zoiets, zo heette die man. Die minister die niet helemaal goed geïnformeerd was en tijdens een of andere vergadering vertelde: uh, wanneer het ingaat, dat uh, ze mogen uitreizen. Uh, kijk, zo'n papiertje. Uh, uh, Inmiddels, uh, meteen nu? Ja, uh, yeah. Geloof het wel, doe maar. En heel veel mensen uit Oost-Duitsland zagen dat op de westerse televisie. dacht, Echt waar? Nou, dan kunnen we naar buiten. Nou goed, je kent de, be de beelden allemaal natuurlijk geweldig om dat terug te zien. Die uh, mensen die met een trabantje allemaal die kant op gaan. En dan uh, daar gewoon uh, even de grens over gingen, gewoon. Oh, daar heb je ze. Toen dit gebeurde, waren jullie veertig, toch? Ja, dat ja, hallo, hallo, zeg. Maar is oh, niet. Is dit ook het rebond Ik, ik zeg die trekkers weer. Ik woon er, ik, er net wacht. samen. Ik was die heel leuk in die tijd. Wat was ik, ik was 29 duw? in die tijd. Was jij 29 in die ja. tijd? Ja, oh, 28, sorry. ja Ik, ik was nog niet geboren. Nee, jij nee. was nee. nog niet geboren. Nee. Nee, ik ben ver, ver van je bed show, ver voor je bedchij. Want show. dit is, was het jaar 89. 89, dat is een yeah. jaar voordat ik geboren werd. Ja. Gorbachev, tear down these walls. En dat werd toen gedaan. Heel leuk. Ja, heel prima. Ik had me nog herinneren, toen zat ik op de fotoclub. En toen kwam die, uh, een van die fotoclubpersonen naar me. Die zegt van, heb je anders geen zin om even mee te gaan? Uh, over de, weet je, gaan we naar Oost-Duitsland Oost daar foto's maken. Je hebt natuurlijk nog heel ik veel toren. Mooi om dat foto's te maken. Alleen, ja, ik, ik vond het Heb je het niet uh, gedaan? Nee, weet je mis? Ja, ik had die dertien andere dingen met me wilde oh. oh. Dus toen heb ik het toch maar niet manier Ik denk, nou, nee. Je de leven lang spijt van, denk ik. Ja, ik had misschien wel mooie foto's gehad. Misschien was ik ook een heel andere weg ingeslagen. Dat weet je toch ja. niet, hè? Nou. Goed, nou, even kijken. Nou, kan ik nog iemand het woord geven? Of zullen we even een mystiek doen? Ja, laat me even een mystiek doen. doen. Nou, straks natuurlijk de standpuntse berichten naar de volgende plaats. En uh, wat ik al zei, de, de geschiedenis zit er ook aan te komen. Onder andere dingen over de muur natuurlijk. En uh, ook, ook over Hitler. En... We moeten we vandaag draaien natuurlijk, hè? Hitler. Over de muren, over het ijs. Nee, ja. nee Chabri. Eigenlijk wel. Nee, dat gaan we niet doen. ook. is wel uitgekouden platen. De nieuwe ja. plaats van Half Moon Run is hier: Jello on My Mind. Appleberry, baby, cherry lime. I wanna eat your baby all of the time. Dat je gewoon een leeg hoofd hebt, daar alleen een beetje pudding in zit. Dat is echt een hele goerigheid de hele gewoon. Nou ja, het is, uh, je moet het maar weten uh, wat het is. Wat? Wij zijn alweer een het kloteren. Wacht even jongens, wacht, het is lang nog geen tien uur zeggen. Hou eens even op met die grappen. Goed, het is er alweer tijd van namelijk. Uh, het is uh, precies half negen hier. Tijd ja. voor de... Berichten. Ja, precies, Antwoord. Een ja. ja. jello on your mind. Ja. Maar uh, dat het moet je ook gebruiken. Want als je, het niet, uh, als je niet ontbijt, nee? dan, uh, dan heb je dat gevoel de hele de ochtend. En daarom hadden ze deze week hadden ze de week was het van het Nationale Schoolontbijt. Oké, okay, okay, ik denk dat oh. we gaan mee heen. Ja, dat is, ja. Een, dat is een mooie intro, toch? Ja, natuurlijk. Ja. Een week waarin er op veel basisscholen in Nederland aandacht is geweest... voor het belang van een lekker en gezond ontbijt. En burgemeester Molenburg schoof dus aan bij het basisschool De Duinrood voor het ontbijt. En in alle klassen stond een tafel klaar... waaraan de kinderen samen met de burgemeester konden eten en praten. Dus ik denk dat die in iedere lokaal even een klein vorkje meeprikte. Ja, en ja. Uh, nou ja, jullie zijn natuurlijk ontzettend benieuwd wat hij gegeet, altijd eet. Ja, hij is... heeft iedere ochtend een bakje yoghurt met de huisgebakken, granola van zijn vrouw. De wat? Huisgebakken. Granola. Oh, is hij is altijd gewoon sak... bezig. Ja, ja goed bezig. Goed. En daar doet hij dan ook nog wat druiven bij. Druipen. En dan een klein glaasje jus orange en een kopje koffie. In het weekend eet dat. de burgemeester lekker uitgebreid. Want hij heeft twee grote zoons, slapen uit. Dus dan rond de uur of elf dan gaan ze dus, uh, de tafel dekken. En dan inderdaad zo'n ontbijt natuurlijk. Hè? Ja. Hij, heeft, hij heeft twee zoons. Twee grote zoons. Twee grote zoons. En die slapen uit. ze dus ontbijt om elf uur. Ja, dat is gewoon een brunch. Een brunch. Oké. Okay. Maar ja, wat hebben jullie gegeten vanochtend? Nou ja, ik moet uh, schuld bekennen. Ik, eh... Uh, niks? Vanochtend, uh, ik wilde hierheen en ik keek uh, in mijn koelkast en dergelijke. En ik had gewoon niks meer in huis. Oh. Niks, dus, uh, Maar je moet toch wel iets weg? in de maag hebben, zeg ik Ja, nou, ik heb nog niks in de maag. dus. Oké. Okay. Uh, en niks bij je ook? Nee, want ik had niks. Ik heb hier een stukje komma voor je. <laughs> Wat wil je vast niet? Ik heb ja, een... Cocoa is super lekker. Maar... Ik ga even... Door met de zandvoort ja. Oh ja, nou ja ik, heb, ik heb een eitje gegeten vanochtend, gekookt. Twee uh, oh, reisvaten. God, dat is, echt, dat is echt. Dit programma staat bekend. Je begint met een hele belangrijk onderwerp. En je eindigt altijd ja. een of van de recepten van Jolande. Ander, Het nieuws van ander nieuws van Zandvoort. nieuws van Er was veel te voor niet. de boekprestatie van coureur Wim Loos. Vorige week vrijdag ja. is alweer. het is allemaal heel lang geleden. Alweer. Hilly Jansen, directeur van het uh, uh, Zandvoorts Museum volgens mij. Uh, die was er ook bij. En uh, Het gaat over het leven van Willem Loos, uh, Wim Loos. En die is natuurlijk een racetalent. Hij is helaas uh, te vroeg overleden. En uh, nou ja, goed. Uh, op een of andere manier, uh, de man die het geschreven heeft. Uh, even kijken hoor, daar ben ik zijn naam even kwijt. Uh, heb ik dat niet opgeschreven? Dat is nee. Knullig. Nou goed, die heeft uh, Olaf van Jolen en René uh, de Boer we Hadden allebei beschikking over het uh, familiearchief, dus ze konden echt alles eruit trekken en ze hebben een heel mooi boek geschreven. En uh, nou goed, ik, het eerste exemplaar is aangeboden aan de zus van Wimloos, uh, uh, Wim dus dat ja, is ja. heel mooi. Hij is overal te kopen, die dat boek. Even een rabama spotje dit. Nou, nou uh, vragen we ons natuurlijk wel af, eh? en die vraag zal onbeantwoord blijven. Eh? Wat ontbeten jij altijd? Oh ja. Ja, nou beest no. een recept. ik denk gewoon een printa. een printer nou goed, Een brug. Ja, tegenwoordig vinden er steeds meer beach clean-ups plaats uh, op het Zandvoortse strand. En uh, tijdens de schoonmaakacties wordt er uh, van alles opgeraamd... wat niet op het strand thuis wordt: zoals uh, plastic, uh, uh, grof. Uh, ja, zoals plastic. Voornamelijk plastic eigenlijk. Uh, so, en plastic afvalgrondstoffen. Zo, uh, zo worden ze wel genoemd. Want uh, wat zijn ze aan het doen? Uh, jutters. Zo. Uh, so. Jutters. Okay. Ik, begon heel, uh, ik begon heel goed. Maar <lacht> de, Nee ja, wat ze... Um, Heliancer was uh, destijds uitgenodigd om de uh, opening van de tentoonstelling te verrichten. En welke tentoonstelling en gaat het dan over? De tentoonstelling uh, die... Uh, uh, zo, zo. Ja... Je, ja. Je zakt dat... elke keer helemaal door de tekst ja, heen. Sorry. Ja, ik, uh... Dit bericht blijft even achterwege. Ja. Nou, kijk even naar Jolande. Ja. De... Nou ja, we kunnen ons inmiddels weer inschrijven... voor de, voor de achtste editie van de Omloop van Zandvoort. Dat is op yeah. 29 maart 2020. De champion. Ja, en uh, de openingsklassieker is daar... dat uh, de fietsliefhebber niet mag missen... want alle afstanden worden dus ook gefietst. Starten vanuit de pitstraat van het circuit... en uh, daarna gaan ze een tijdrit rijden... over de volle 4,2 kilometer. En uh, nadat deze deelnemers dus de tijd hebben neergezet op het circuit, verlaten ze het racecircuit en gaan de tour toch verder door de prachtige omgeving van onder andere Zandvoort en Haarlem. Dus het is een route van 85 en een route van 120 kilometer. Zo, maar ja, het is op wolf. de fiets, hè? Op ja, de fiets. Ja, oké, okay, het is niet lopen. Dus, uh, maar niet ja, kijk, het. ik doe die route iedere dag al. Dus, uh, het is niet zo van, ik, God, ik moet nog een keer over je, je, je, je, je. de circuit. Rij jij elke dag 180 kilometer? Nee, maar de route van Haarlem naar Zandvoort. Die, oh, oké. Okay. Ah. Nee, dat had je even niet moeten zeggen. Nee. Uh, Smokkeldoenier uh, Douignier is opgepakt. Hij moet drieënhalf jaar de cel in. Er waren twee uh, doeniers uh, die, uh, nou ja, die waren opgepakt. Die zijn er jarenlang bezig geweest uh, um, ja, via uh, Schiphol... allerlei dingen binnen te krijgen... En de ene komt ze uit Zandvoort, Angelique van Zet. En samen met, de, met, de vriend, met een vriend deed ze dat. Dat is een criminele organisatie. Ze werken vanuit de fysiek toezicht. Unit fysiek toezicht. En uh, uiteindelijk ze dus, uh, zijn ze opgepakt met 8 kilo. Verstopt in negen, uh, 96 flessen uh, uh, olijfolie. En, uh, die kwamen, van Chili kwamen ze binnen. En ook waren ze, vo, uh, uh, uh, noem je dat? Uh, Betrokken bij het voorbereiden van drie kilo cocaïne. En dat zou dan weer via Venezuela gaan. Dus uh, nou goed, ze zijn door een tip zijn ze opgepakt. Dus dat is, het is, uh, ja, het is wel mooi. Het is goed dat iemand zeg maar, is gaan praten. Want anders hadden ze nog een jaar lang door kunnen gaan met deze, met deze grap op Schiphol. Nou goed, uh, nog meer? Nee, ik waag me er even uh, niet ik aan. Waag, erom, ja, jij moet echt even moed in drinken. Nee, dus ja. Het staat wederom, uh, ik had vorige week wel verteld... dat dus ik was er live bij... Ja. dat de uh, oude Henk van Stevening... dat hij vorige week vrijdag dus door burgemeester Molendburg is onderscheiden... Ja. met de waarderingspeld van de gemeente Zandvoort... tijdens zijn druk bezochte afscheidsreceptie in de strandpavillon Tijn-Akersloot. Hij werd ook nog even toegesproken door Maaike Koper... heel toevalligerwijs ook de voorzitter van onze radiostation. Ja. En daarnaast uh, kwamen ook nog uh, Thomas Vaar en Pieter Nel... Oftewel wethouder Gertjan Bluis en raad van de Veldkamer ook uh, act de présence geven. En die hebben daar uh, allerlei leuke anekdotes uh, verteld over Zandwoord en, en uh, het verschil tussen nu en in de tijd dat zij oorspronkelijk zouden leven. Goed, ja, ja. Even dingen uit de oude doos. Altijd, ja. uh, altijd echt, leuk. Altijd leuk. Muziek ja. uit de oude doos. Nee, nu. Gevonden bij uw oma. Nee, nu niet. Dat doen we straks in het tweede gedeelte Pas Bij uw u oma? Program. Bij uw oma, ja. Oké. Okay. Ja, precies, mijn oma leeft niet meer. Dat uh, zou eens wel heel oud moeten zijn geweest. Maar goed, uh, bij andere oma's misschien wel. Nou goed, uh, tijd voor uh, een stukje muziek op de radio. Fijn hoor, de nieuwe single van Cold War Kid. New Age Norms One is uit de nieuwe CD. Hoe heet die New Age? Norm one. And there's it's in your oog oh, oh, dirt. There's dirt in my eyes. We were not meant to be, I told you so. No need to point the finger, that would be cold. You cried like a baby, don't let me go that you could tell everyone it was mutual Uh, van wat eh, je op je neus zit. Nee, echt dus, uh, dirt in your eyes. Van uh, de duurzing van Cold War Kid. Die hebben al uh, heel wat hitjes al gehad. En dit is alweer uit het volgende album. Ik het net nou namelijk over... Uh, ja, over die doem do do hier in Zandvoort die veroordeeld is. Angelique de Zee, de Z. Die uh, weet ik wel, 6 kilo cocaïne zou gaan smokkelen. En die is door een tip is opgepakt. En vandaag in de Telegraaf te lezen: bias wordt een broeinest. Het schijnt dat er gewoon te kort gevangenissen zijn. Waardoor heel veel uh, gevangenen bij elkaar worden gezet. Die dan gewoon lekker met elkaar kunnen konkelen. Wat nieuwe plannetjes maken voor de toekomst. Wat nieuwe lijnen uit kunnen zetten. En dat moet echt, dat moet iets aan gedaan worden. Maar dat, dat, ja, er is geld tekort. En als er geld wordt geïnvesteerd, dan gaat het meer aan, uh, aan bureaucratie. Uh, meer naar het kantoor om dingen te regelen, divisies en zo. Dus daar gaat het geld naartoe. Terwijl er eigenlijk veel meer moet gewerkt worden op de straat. En dingen proberen te voorkomen. En het schijnt bijvoorbeeld in Rotterdam. Hebben ze al, wat was het weer? 9,8 miljard aan verdachte transacties waargenomen schietpartijen geweest in de Rotterdamse Haven. En de Rotterdamse Haven groeit flink uit natuurlijk. En om daar allemaal toezicht op te houden, dat is echt bizar. Ze hebben nog wel wat geld binnengesleept afgelopen jaar. Dat is 1, of 171 miljoen euro aan crimineel vermogen hebben ze binnengeharkt. Dat is nog geen 1% van het geschatte totale opzet in dit drugscriminatie. Criminaliteit. Wordt dus... het nou vernietigd, net als de heroïne die ze vinden? Ja, is dat zo? Dat weet ik niet. Ik nee. koop het niet, toch? Ik denk dat het gewoon de staatsruif... Uh, dat gaat komt. gewoon, uh, huppakee, daar kunnen ze wat van financieren. Kunnen we andere criminelen van uh, achtervolgen? Maar ja, ik, gewoon overal moet geld bij, hè? Gewoon, dat is echt ongelooflijk. Nou goed, Ja, maar, maar... maar het geld verdwijnt ook in het uh, criminele circuit. Ja, Heleboel. Ja, ja, ja, ja, ja, goed. Nou. Het, het, uiteindelijk... Uh, geen belasting over betaald. Gro nee, okay. Grofweg komen ze 135 FTE. Komen ze tekort bij het openbaar. baan 135. Nou, 135. Oh, Ik wil wel uh, solliciteren. Dat, dat lijkt me wel een heel spannende baan. Dat klinkt toch niet als heel veel, dit. Nee, 15. 135 FTE. Moet je eens kijken hoeveel er tekort zijn in het onderwijs... waar ze deze week over staken. Dat was een hoogtepunt deze week. Nou, goed. Dus uh, uh, ik heb toch wel opgelet, hè. Ik zie nog die kleine autootjes staan. Ja. Voor, uh, voor, uh, voor Den Haag. In plaats van die grote tractoren. We hadden gewoon mijn kleine tractortjes neergezet. Heeft het gezien? Ja, ik heb het Dat was wel grappig. Nou goed, uiteindelijk zullen we het... Uh, het? Ja, de, de, vooral de Rotterdamse haven, daar moeten we op meer gaan concentreren. Daar, dat is toch wel een broeinest. Ja. Daar komen dingen binnen, dat hoor je. Schiphol, Rotterdam, daar komen de dingen binnen. Dus, uh, nou goed. Meer gevangenissen, meer geld. Nou. Ja, meer, er zijn cijfers over uh, de verkoop van elektrische auto's binnen. En uh, ja, de, elektrische, de verkoop van elektrische auto's zit in Europa in de lift. Uh, vorig jaar... Um, werden er uh, nog uh, uh, 97.000, uh, nou nah, 98.000 auto's werden er uh, uh, verkocht. Yeah. En uh, dit jaar uh, zijn dat er uh, yeah, bijna, nee meer dan dubbele, nee, 198.000 nee. okay. dit jaar uh, verkocht. Dus dat is uh, positief. Uh, hoe heet het, uh, uh, in Nederland uh, uh, zit er ook een behoorlijke groei in. Vorig jaar was het nog uh, 58.000 uh, uh, elektrische auto's en dit jaar... Uh, oh. Ja, 5800. 58, ja, weet, weet je hoe duur die auto's zijn? En ik heb die derks toch uh, bijna elke straat al een elektrische ja. auto. Ja, ja, en, dit, dit jaar zijn er 14.000. Oh, uh, ik denk oh, dat ze oh, veel gelieft worden. Uh, ja, klopt. dat is het misschien. Denk ik. Dat is het uh, misschien. Iemand zo'n elektrische auto, ja. Je, je bent gewoon een ton kwijt hoor voor zo'n auto. Maar, hoe, de, de, de Echter, bedoel, Europees is het nog steeds maar 3% van alle auto's die verkocht worden. Omdat ze zo duur zijn? Ja. Misschien is het niet het einde van de constructie maken dat je dan als je als ik je zo'n auto hebt, dan mag je wel op zondag rijden. Ja, wanneer gaat het in? Ja, uh, er wordt wel over gesproken, maar ik heb ook wel zo Ik vind het ook best wel een goed idee. Ik ja, ja, ja? dan is één keer Wat, in de nou, maand gewoon. En nou, als, je dan dan huh? als je dan op zondag moet werken? hè? Als je dan op zondag moet werken? dan pak die... je de trein. Ja, het gaat. Wacht, het gaat en om... als dat niet kan? Nou, dan pak je, de, de, dan pak je een taxi. Dan mag je ah, wel de, rijden. De, oh, de taxi Nou, dan pak je de motor. Dan rij ik niet in de auto. Nee. Ja, misschien mag dat wel. Ik weet het niet. Het gaat natuurlijk om maar één keer in de maand, hè? Dus dat, uh, dat is. Uh, nou, nou goed, het is wel leuk om dat altijd wel even terug te gaan. Dus dat doe ik naar 1973. We zullen ons blijvend moeten instellen. op een levensgedrag. met een zuiniger gebruik van grondstoffen en energie. Ja, ik heb echt. Maris, ik vind het wel gek. Maar dit is wel een beetje. Uh, uh, ja. wat het probleem een beetje is. Ja. Dit was uit. 80? Ja. 1973, Joop, 1973, Joop. ja. Dus toen hadden ze het er al over. Ja. En uh, maar, er is het... gewoon niks veranderd. Het is alleen maar erger geworden. 6 nee, januari 1974 dat... was de laatste autoloze zondag. Ja, goed, dit had natuurlijk te maken alleen met olie. Omdat we natuurlijk een bepaalde kant hadden gekozen. En uh, daar de bieren die zo blij met ons waren, die hadden zo: Jullie oh, krijgen niks meer. Toen moesten we zuinig zijn. Dat had niks te maken met het milieu. Ja, maar toen, toen lukte het zuinig zijn, lukte al niet. Nee. En nee. nu lukt het nog steeds niet. Dat gaat gewoon, ja, het gaat gewoon niet werken. Nee. Het nee, dus is gewoon, we zijn doen. Maar waarom niet op een zondag dan? Ik bedoel, een heleboel mensen werken niet. Ja. Je nee. gaat, dus als je wel echt moet werken, kan je Ja, maar ik, weet je, ik ben gewoon maandagvrij. Ik doe gewoon autoloze maandag. Oké. Okay. Nou, ik weet niet. Dit is allemaal gewoon. Dit is wel leuk. Het schijnt wel. In, in Brussel doen ze, net geloof ik in, in België, doen ze het één keer per jaar. Dat helpt ook echt dan, denk ik. Maar het staat hier: hè, dat een maandelijkse verplichte autovrij zondag zou 2 mol per hectare per jaar opleveren. En dat is heel fors, want het staat gelijk aan een verlaging van de maximumsnelheid. Uh, op de snelweg van 130 naar 120. Van 130 naar 120, ja. Ja. Oh ja. Maar ja, maar die verslaging gaat wel ja, Op al elke door. weg rijden 130 natuurlijk, elke weg. Ja. Dus, nou, het, is, het, is allemaal weer, het is allemaal weer een beetje kleingeld, hè? Overal een beetje wat bijpakken en Nou ja, daar naja, moet ik misschien nog mee gaan. Het is mee een op. heel klein politieke ja, draagvlak. Gewoon klein groot. geld. Ja, maar als je grote projecten doet, dan ja. staan er op. Er allemaal tractoren op je, ja. uh, op je stoep. Dus ja. ja. Dit is ook wel weer waar. Dat is ook weer niet. Het moet kleinschalig allemaal. En iedereen moet er gewoon mee werken. En dan kan ik redden het Nou als de mensen zelf allemaal een autoloze zondag doen. Ik doe altijd een autoloze zondag. Zeker, ik ook. Als ik er zin in heb. Nou. Simple creation, zeer met toebak leeft. Ja, de single van de Simple Creations. Twee hele simpele mannen in een spijkerbroek met een t-shirt. Die maken muziek. Nou, ik het gewoon maar in. Ook. Ik heb geen idee. Stemt het is 10 minuten voor 10 hier... Uh 10 minuten voor 10. Nee, nee, nee, 9. 9. Negen. Ne hè, negen. negen ja. dan zijn we zijn wel weer klaar. Ja, dat kan ik wel zeggen. Ja. Dat, dat gaat me even te snel dan. En uh, nou ja, goed. Uh, leeft. Ja. Op deze saaie, regenachtige zaterdagmorgen. Ja, ja het is best wel een beetje regenachtig buiten. Dus ik zal zeggen: blijf gewoon binnen. lekker in je bed liggen. In je bed liggen. Zo, zet je goed thee of koffie naast je. Doe je schud je kussen op We gaan lekker een krantje lezen in je bed. Wat dan weer, is je een weer. kussen. En ondertussen je naar ons. Heel gezellig. En wij hebben allemaal de echt meest uh, spannende nieuwtjes. Nieuwtjes, echt. Echt geestverruimende ideeën. Ja. ja, In Amerika, dat is heel grappig. Er zijn uh, een heleboel Amerikanen opgeschrikt door sms'jes uit het verleden. Uh -huh. Dat is ook wel bijzonder. Okay. Het was echt een stortvloed. Uh, in uh, 168.149 berichten uit februari kwamen we nu pas bij de ontvanger aan. Midden in de nacht. Wat soms bizarre situaties veroorzaakte. Zoals er een man die om drie uur nachts een schijnbaar willekeurig bericht van zijn vader kreeg. Ik hou van je en steun je. Oh, what the fuck? Hij zegt ook van heel gek. Mijn vader kon zich niet herinneren dat hij dat gestuurd had. Oh, hij leeft nog wel, gelukkig. Ja. Oh, dat is altijd helemaal raar. Maar omdat de storing in februari plaatsvond, meldden anderen dat uh, Valentijnse berichten aan geliefden die inmiddels een ex zijn geworden. Oh, dit is wel mooi om te doen, zeg. Ja, ja, ja, ja. Om zo uh, helemaal chaotisch iets... Uh, net zijn, we, zijn ze gewoon gehackt? SMS is gehackt. Nou, misschien ja. Maar het was dus ook een vrouw van 28 jaar... die uh, kreeg om vijf uur s ochtends een bericht van haar zus... maar alleen stond, oh my god. In paniek dat er iets met haar afpasgeboren neef was... belde ze tegen haar zus en zwager. En ze belde de moeder wakker, want ik hoor niks. En uh, het, het was gewoon niet grappig. Maar het was ook een man die zegt van... ja, ik had net uh, uh, een... Uh, een liefde van zijn leven, dacht hij. En een meisje waar een oog op had, bleek toch te hebben geantwoord... ja, ik zou graag met je uit willen op Valentijnsdag. deze Oh, probleem. hij al, van: het was negen maanden geleden. Ik had inmiddels vader kunnen zijn. Dus nou ja, op Twitter wordt hij dus door iedereen aangespoord... om alsnog contact te zoeken. Al was het maar omdat het een mooi verhaal... voor hun kinderen zou opleveren. Oh, dit ik vind is, het wel een leuk verhaal. Dit is zo simpel eigenlijk. Daar kan je zoveel onrust mee ver veroorzaken. Ja, want het zijn ook inderdaad mensen... die hebben dus de geliefde verloren en die... Uh, en die uh, krijgen dan alsnog nu een, uh, een berichtje. Ja, het dus, ja, dit, dit, dit is nog erger dan, zeg maar, een brief die toevallig nog bij de postbode ergens in de tas, onderin is de tas lag. Van, ja. Uh, oh, die zak nou toch maar eens. 1892, oh, dat is heel lang geleden. Stel in de bus. Dat is wel ja, heel leuk. Ja. Maar het schijnt dus, dus er was een routineonderhoud aan servers, en toen uh, werden nooit afgeleverde teksten alsnog verstuurd. En waarschijnlijk heeft de Valentijnsdruk de, de tijd bijgedragen aan de opstopping. Oh, dat heb ik ook nou, gehad. Ik heb ook gaan... echt heel lang mal berichten in mijn uh, uitbox gehad. Ik ben natuurlijk ook vrij slecht. Ik ben natuurlijk ook, ook boven de 50. Met de uh, techniek ben ik ook niet zo goed. En ik heb ook wat dingen uh, wat verstuurd dat ook een beetje te laat was eigenlijk. Veel fastfoodketens hebben vleesvrije uh, alternatieven geïntroduceerd. Om uh, zo natuurlijk al die mensen die zeg maar... Nou, nu even geen vlees. Ik denk even aan het milieu. En die veganisten en ook al, allemaal dat soort mensen. Om die tegemoet te komen. Nou, Arby's, dat schijnt een of andere fastfoodketen te zijn... Die zijn even tegen de trend ingegaan. Die hebben namelijk iets bedacht. Die hebben namelijk groenten gemaakt van vlees. Ja. Oh. Die hebben dus gewoon uh, een marot gemaakt. En uh, dat is een wortel gemaakt van kalkoen. En uh, Ar Arby's, sorry, die uh, Arby's. doen wel meer van dat soort rare dingen. hun slogan is ook altijd ook... Uh, Wij uh, hebben het vlees. Kijk. Hmm. Dus dit is wat anders. Ja, lekker goed, ja, ik zie het, het is wel grappig. Een foto erbij. Dat ze een soort wortelvorm hebben gemaakt, terwijl het gewoon vlees is. Het is net als zeggen van marsepein, dat je denkt van... Weet je, een varkietje is Ja, zo'n uh, van marsepein. Ja, ja, daar doet het dan nee. ja. ja Dus nu krijg je marsepein gemaakt van varken? Uh, nee, dan ja. krijg je broccoli gemaakt van het varken. <laughs> goed. Want er wordt ja. groente gemaakt van vlees. V vind je dat dan nog wel lekker? Want je zet je, je hersenen toch op een verkeerd been. Ja, maar ja. het is ook heel gemeen om dan... Uh, en dan vegetariërs een beetje te pranken. weet je Ja, wel. ja ik denk, ja. ja nee, het is lekker, hè, die Dit is wortel, die... dit is wortel. Nee, je hebt denk een heel varkensvlees. opgegeven. Ja, dat is, ah, dat is een beetje die. gemeen. Ja, varkensvlees toch wel eens verwerken en dan, dan komt er ah. dan... Je wilt het niet zeggen van, het is toch wel of ja hoor, dat is zo, jij gaat naar de hel. Gewoon, zoiets. Oh. of dat je dat doet bij, je, bij je, uh, islamieten? Ja, dat oh, dan moet je het doen. heel gemeen. Ja, het is heel gemeen. Dat ben ik normaal. Ja, maar als je, als je het niet weet, ja. dan is het niet erg. Nee, dat is wel Nee, daar kan je niks aan doen. Thema en Paula gaat gewoon door met muziek maken en dat kan je ook horen. It might be time... Dit, hoor. Oh, oh plak er gewoon nog maar een stukje aan vast. Zet de foocode nog maar even aan. De Mog van Robert. Wat? Wat? Ja, kijk even naar Jolande. Je weet daar helemaal niks van. Ik wil Robert. graag een tekstverklaring. Van Ro Elie Robert Robert Kreeg je dat? Nee? Nee, dat dacht ik al. Dat is de Mog synthesizer Die ooit in 1969 bij Woodstock werd geïntroduceerd. Oh. Dat is dat ja. de basis van bijna alle muziek wat tegenwoordig wordt uh, Gemaakt en geproduceerd. Maar het grappige is, deze plaat doet me toch ook een beetje denken. Dit, dat geluid aan dit. Ja, nou, ik wou dit zeggen. Tin, tin, tin, tin, super, super tram. Super Dat deed ik gewoon ja. denken. Ja, nou, ik vond het wel weer grappig. En je had, en, ook, uh, je ook, had, uh, je had ook Tubular Bells en dus zo. Die had ook heel veel... Uh, tubular Bells? Ja, van uh, Mike Oldfield. Die had ook heel veel uh, dat ik nou weer. muziek. Ook, ja, klopt. Dat ook wel eens in de Ja. Dat is ook een, een, een, een revolutionaire ontwikkeling. Revolutionair, ja, ja. Zoiets. Een enorme. Ondernorm. En, Zoveel Veranderde. Zo genoten, dat is het. Nou, goed. We kijken even de wereld in. kijken even naar Marcus. Ja, nou ja. Ik heb nieuws over de uh, uh, illegale casino's. Tenminste, I illegale uh, websites. Waar je kan gokken. Maar die zitten toch niet in Nederland? Die zijn ja, die niet? zitten gewoon nog nou, op ja. het, dus, het web. Er zijn. Uh, yeah. uh, Oh, weet je, de illegale goksites hebben in totaal uh, 890.000 euro aan opgelegde boetes niet betaald aan de hey, kansstelautoriteit. Uh, het uh, gaat om een website waarop je online kunt gokken uh, zonder dat de site daar een uh, vergunning voor heeft. Yeah. Een deel van de site neemt volgens de toezichthouder verantwoordelijkheid voor het niet, betalen, uh, voor het niet betaalde uh, boetebedrag. En uh, zou uh, dit alsnog uh, van plan zijn? Enkele andere sites zouden echter uh, bewust uh, proberen de boetes te ontlopen. Het gaat onder meer om de sites uh, Redslots, 7red.com en uh, Global Stars. Um, maar ze zijn er toch gewoon bezig met die wet allemaal weer te veranderen, geloof ik? Dat, ze, dat het wel mag en dat ze een belasting betalen. Nou ja, dat, is, dat is, Maar goed, dit is toch. Dit... Ja, nou ja het, het is gewoon het is een hele lastige. Uh, kijk, in principe. Je hebt best wel wat bedrijven die in, uh, in het buitenland actief zijn. Ja? Die in het buitenland zitten, maar in Nederland actief zijn. Ja. Dus uh, in principe als je een Nederlands site hebt, ben je Nederlands actief. Daar komt het een beetje op neer. Um, dus, en als je reclame maakt in Nederland en dat soort dingen. Dus uh, als er gegokt wordt, er zijn Nederlanders die er gokken... dan moet daar kansspelbelasting over betaald worden. Maar het is best wel ingewikkeld om dat goed te doen... Wat, wat is er nou precies? Maar goed, als je, je zei het gewoon in het Engels toe... of in het buitenland, nou ja, dan, dan is het dat, geen punt. Dan is het geen punt. Ja. Maar uh, zodra je weer reclame maakt in Nederland... Oh, okay. Dan ben je dus ook weer... Als, als zeg maar aantoonbaar is dat je in Nederland actief bent... Ja. Uh, moet je daar gewoon kans bij op belasting over betalen. Maar het is ook wel een beetje raar. W wanneer ben je actief in Nederland? Ja, als je een paar bezoekers hebt, ben je actief. Dan ben je je sigaar. Ja, ja. Dan moet je over die omzet in principe uh, kansspelbelasting betalen. Als je kunt achterhalen dat er mensen in Nederland spelen. Terwijl eigenlijk je helemaal niet verplicht om die, om die mensen op jouw site uh, toe te laten. Dan moeten ze bijna alweer ge geweerd worden door de provider. Daar zou je die kant op moeten gaan. Um, nou ja, nee. Uh, je, je zou. Kijk, als je een paar. Er zit een groot verschil tussen of je actief of niet actief uh, ja. bezig bent met met mensen naar je site krijgen vanuit oh, okay. Nederland. Ja, daar, daar ligt de nuance een beetje. Ja, nou, het is moeilijke materie. Nou goed, we gaan even op naar het nieuws van 9 uur. Na 9 uur is een stukje geschiedenis. Wat gebeurde er door de jaren heen? En het is vandaag natuurlijk 9 november. Spreek u zo. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van...